eerst eraan met het NOS-journaal. De filosoof en publicist René Gude is overleden. Als denker des vaderlands kreeg Gude grote bekendheid. Het kwam onder meer door de openhartige manier waarop hij in de media vertelde over zijn ongeneeslijke ziekte. Gude kreeg in 2007 te horen dat hij botkanker had. In 2011 werd duidelijk dat de ziekte onomkeerbaar was. Naast zijn optredens in de wereld door schreef hij onder meer voor Trouw... en publiceerde hij boeken en essays zoals Sterven is dood eenvoudig. Iedereen kan het met Wim Brandt. René Gude was 58 jaar. Op Puerto Rico is een Nederlander omgekomen bij een verkeersongeluk. De man werd donderdag aangereden door een auto in de zuidelijke stad Guayama. De bestuurder reed door. De politie ging naar de man op zoek nadat een reisgenoot hem als vermist had opgegeven. En gisteren is het lichaam gevonden. Volgens lokale media is het slachtoffer een man van 26... die heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte met twee anderen een zeiltocht rond de wereld... en was een week geleden op Puerto Rico aangekomen. De Griekse minister van Defensie heeft opnieuw uitgehaald naar Duitsland. In de Duitse krant Beeld zegt hij dat minister van Financiën Schäuble... de betrekkingen met Athene vergiftigt door psychologische oorlogsvoering. Ook herhaalt hij het reglement dat Griekenland vluchtelingen zal doorlaten naar het Westen... Met zijn uitspraken negeert minister Kamenos de oproep van Brussel om de toon te matigen. De betrekkingen tussen Duitsland en Griekenland staan op scherp... door het debat over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Berlijn stelt zich daarin kritisch op. In Birma zijn zeker 21 mensen omgekomen door een ongeluk met een veerboot. Zo'n 50 opvarenden worden nog vermist. De volle veerboot kwam door zwaar weer in een probleem in de golf van Bengalen en sloeg om... Bijna 170 mensen konden worden gered. In Birma gebeuren geregeld boze ongelukken, vaak doordat er te veel mensen aan boord zijn. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt... en later vanmiddag kan wat motregen vallen. Er staat een stevige wind en het is een graad of 7. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS. -show. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort For love's sake. Each mistake. Oh, you forget And soon both of us learn to try. There was no time to play We build it up Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je de single van Aspect en Simpson en Solid as a Rock. Ja, even na twee uur betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Albert-Jan, goedemiddag Dolly en goedemiddag Willem. Ja, wat een, wat een volle, volle tent hè vanmiddag. Wat een team hè vanmiddag. Ja, nou volle tent, maar we hebben geen mooi weer uh, Rob. Nee, het zonnetje laat, uh, laat ons uh, een beetje in de steek vragen. Ja, en... Uh... Die komt ook niet echt, echt Ja, nee, terug. je wou wat zeggen. Hè? Nee, dat komt zo. Ja, dat, dat zo. Heb, ik, heb ik geregeld. Ik hoorde jullie eens, uh, jere Jeeën, op, uh, op een zondag van... Oh, altijd als wij hier zitten, schijnt de zon. Ja. Ik denk, nou, dat gaan we eens anders doen. Nou, jij, jij bent als zonnetje weg. Nee, ja, nee, ah, okay, nee ah, jij denkt, uh, vandaag uh, doe ik mee, dus zom uh, maar even uitzitten. Ja, de zondag van je ja. Goed luisteraars, wederom 3 uh, <laughs> uur live ZFM vanaf de Tolweg 10a... Uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard zijn daar de vaste items zoals daar zijn. Om half vier de evenementenagenda. En het bruist weer van de activiteiten in en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand rond de klok van half vier. Kunt u even meeschrijven. Of het weer nog beter wordt dit weekend of zo blijft... dat hoort u allemaal bij het weerbericht om half drie. Uh, om half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. En uh, deze week uh, luistert uh, de hond naar de naam Sophie. En het gedicht van de week was vorige week weer zo'n hit tranen trekken van het eerste uur. We hebben nu een gedicht en het motto. Daarvan is pluk de dag. Dus een beetje positief. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, rond de klok van kwart voor drie hebben we is de Zandvoortpas is weer terug. Ken je die nog? De Zandvoortpas? Ja, ja, ja, die was weg. hè? Ja, Die is weer terug, maar dan op een andere manier. En daarvoor komt Dylan de Boer ons alles vertellen hoe die Zandvoortpas dan gaat werken. En uh, uiteraard hebben we in het laatste uur hebben we een kwart over vier pit report. Er is van alles te doen rondom de Formule 1. En dat heeft alles te maken met Guido van der Garde en Zauber. En de kwalificatie was vanmorgen om zeven uh, uur. Heb jij die gezien, uh, Rob? Nee, niet live. Nou, ik wel. Maar goed, daarover uh, straks meer rond de klok van kwart over vier. Uiteraard hebben we nog een update van de Volvo Ocean Race. Uh, momenteel wordt de WK geschaadst short tracken, en dat is in Moskou. SV Zandvoort hoeft niet te spelen vandaag, dus vandaag geen John Lemmons. Dan wel uh, uh, Joop van Es, Maar de veteranen hou jij in de gaten, hè? Ja, die spelen vandaag uh, tegen Edo. Edo. Goed, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En natuurlijk, zoals gezegd, met veel muziek. Zo is het. Je had het over het weerbericht om half drie. Binnenkort is hij weer terug, hè, Lex van de Horen. Ja, hij is nou nog op vakantie. Ja, inderdaad. Heb jij, heb jij de foto's gezien? Nee, jij, jij, hij zit... heeft het zo riant daar. Maar waar zit hij? Maar hij zit... Ja, heel ver weg. Heel, heel ver, ver weg. Maar wel heel veel zon. Waar het heel mooi weer is. Oké. Okay. Zo wordt hij nog bruiner, onze Lex van de Horen. Maar binnenkort is hij weer terug met het CFM weerbericht. Op de zaterdagmiddag om half drie. En tot aan die tijd moeten we het doen met Albert-Jan, mijn collega. Hier is uh, lekkere muziek waar Albert-Jan het over had. De single van Train. Talks like Julie kom deze Sigma uit 2001 weer eens terug te horen op de radio. Je de single van Train, dat was Drops of Jupiter. Zo dadelijk bij CFM Sanford op zaterdag. Sanford's nieuws in het kort. En natuurlijk veel meer andere items die we vanmiddag gaan behandelen. Maar eerst deze Milky Chance. I want you by my side So that I never feel alone again They've always been so kind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 Answer. Oh. Van die dolly ja, lekker dansen hè, op deze muziek. Zie je dit gaan niet te geloven. Je de Milky Chance en de Stolen Dance. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. 19 maart, in informatieavond. Wat te doen met de Damherten in het dorp? Ze laten weer van zich horen. Damherten die zich buiten de hekken van het leefgebied begeven... vormen vaak een gevaar voor de openbare orde en de verkeersveiligheid in Zandvoort. Om die reden heeft het college van de gemeente Zandvoort besloten om toestemming te geven voor het afschieten van Damherten. Stichting Wildbeheer zuid kennemerland zal het afschieten van herten die een gevaar vormen voor de veiligheid voor haar rekening gaan nemen. Om inwoners en belangstellenden bij te praten over dit besluit van het college wordt door de gemeente een informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom om op 19 maart om half 8 in de raadzaal van de gemeente aanwezig te zijn. Nogmaals 19 maart half 8 in de raadzaal van de gemeente Zandvoort. En daar wordt natuurlijk gelijk op gereageerd. Bewoners stop met afschieten herten in Zandvoort. Bewoners uit Zandvoort zijn een petitie gestart tegen het afschieten van herten in de bebouwde kom. Zoals gezegd, de gemeente wil uit een kudde steeds twee herten kiezen om af te schieten... in de hoop dat dit een afschrikwekkend werkt voor de rest. Daar zijn het een aantal inbewoners het niet mee eens. Ze willen graag dat de ekken worden verhoogd en de op sommige plaatsen worden gerepareerd. Zodat de dieren hun gebied niet kunnen verlaten. Volgens de bewoners zijn er tot dusver geen aanrijdingen bekend in het dorp. Pas je snelheid aan op de zeeweg en Zandvoortslaan, we leven in de natuur en daar houd je rekening mee, staat in de petitie te lezen. Daarbij is het volgens de bewoners traumatisch om dit soort zaken in een dorp te laten plaatsvinden. Om de petitie kracht bij te zetten, is er een oproep op Facebook geplaatst om te gaan protesteren tijdens deze informatieavond, zoals gezegd op 19 maart. D66 vraagt om behoud Duinhuis. Raadslid Zandbergen zou graag het laatste huis in de Amsterdamse Waterleiding Duiden tot monument laten verklaren. Het gaat om het bekende huis van het Wester. Het Westerkanaal is in 1988 gegraven. Het huis is toen gebouwd en werd bewoond door een machinist en zijn gezin... die daar de pompinstallatie bedienden. Gaan we naar 21 maart. Gratis compost als beloning voor scheiden, GFT en groenafval. Op zaterdag 21 maart kunnen inwoners tijdens de jaarlijkse compostdag... tussen half tien s morgens en half één gratis compost afhalen bij de remise. Wethouder Lisbeth Schalik helpt mee de zakken uit te delen. Gemeente Zandvoort en het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden... willen op deze manier Zandvoorters belonen... voor het scheiden van GTF en groenafval. En bovendien mensen stimuleren dit te blijven doen. Het gescheiden afval wordt door De Meerlanden verwerkt. Compost, compost goed voor het milieu en goed voor de tuin. Dat allemaal op 21 maart. Algemene begraafplaats Zandvoort wordt flink opgeknapt. Met het plaatsen van betonnen grafkelders... Start de gemeente Zandvoort met het grootschalig onderhoud van de algemene begraafplaats. Naast de grafkelders is op het Rooms-Katholieke deel van de begraafplaats gestart... met de wegverhardingen. En uh, dus algemene opknapbeurt beurt voor de begraafplaats. Tot zover. Dat was het Zandvoorts nieuws in het kort. Dolly, ben je al naar de film geweest? Fifty Shades of Grey? Nee, ik zit steeds te wachten tot jij me komt halen. Dat we nee, er samen nee, neen, nee, gaan. nee. Daar mag je gewoon lekker alleen. Nee. Nou, kijk, zie je, die krijg ik dus niet te zien. <laughs> nou, nou, maar we gaan wel, wel luisteren naar Eddie Golding uit die vijfde. Laten film. we dat maar gaan doen, ja. Je bent de light, je bent de night, je bent de color van mijn bloed. Je bent de cure, je bent de pijn. Je bent het enige wat ik wil. De mensen kennen deze wel van UP40. Ditmaal draaien we de uitvoering van T-Sets. Dat was Red Red Wine. Het is drie minuten voor half drie geworden. Hier is Dolly met een bericht. Ja, en wat voor bericht. Waar ga je het, het over gaat, hebben? Het gaat over... Heb jij het al gehoord? Al dat lawaai met Dappere Kees? Ja. Ja? Ja. Ja. ja. ja. En uh, ik denk dat heel veel mensen in Zandvoort gehoord hebben. Maar ik ga het toch nog maar eens een keertje melden. Want uh, lieve mensen, op 21 maart is er een uitvoering in het Zandvoortse Theater De Krocht... van uh, de folklorevereniging De Wurf. Dan uh, gaan ze weer fijn toneel spelen. En het toneelstuk dat bestaat uit drie bedrijven. En dat heet dus Lawaai bij Dappere Kees. Nou, de algehele leiding is in handen van het Franse. En zoals gebruikelijk is de uitvoering in het Zandvoorts dialect... en toont de sfeer van vroeger. Het stuk geschreven door J.A. Steen gaat over het café van de kastelein Cornelis Draaier... met dappere Kees als bijnaam. Het café stond vroeger op het Schelpenplein, de plaats waar nu de voormalige smederij van de gebroeders Gansner staat. En in dat café gebeurde van alles... want Cornelis was niet alleen kastelein... maar hij was ook... Ja. ja, en daar houdt het verhaal dus voor ons op. Rust. En wat gebeurt er dan? Mocht je willen weten, mocht je willen weten... Wat Cornelis Draaier ook was... ja, dan moet je toch gezellig gaan kijken in de krocht. Het toneelstuk begint om 8 uur, 21 maart. En in de pauze worden er weer trad traditioneel een Zandvoortse pop... en mooie pentekeningen met oud-Zandvoortse afbeeldingen verloot. De kaarten die kosten slechts 9 euro... en ze zijn verkrijgbaar bij familie Veldwisch. Op het Dorpsplein 9. U kunt ook even bellen. Het telefoonnummer van hen is 5716487. Maar u kunt de kaartjes ook kopen bij Mieke Hollander. En zij is uh, woonachtig in de Constantijn-Huigenstraat nummer 15. En haar telefoonnummer is 06 3882 En indien er nog... Kaarten zijn, kunt u die altijd nog aan de zaal van Theater de Krocht kopen. Maar ja, die garantie kan niemand u geven. Nog even de datum, Dolly: 21 maart, 8 uur in Theater de Krocht. Nou, dat wordt zeker weer lachen. En, en ik heb me laten vertellen: er is bal na. Oh, dus reden genoeg om te gaan kijken. 21 maart in de Krocht. Zometeen het CFM weer bericht. If we bridge this gap, I can see you Through the curtains of the waterfall When I lost it, yeah, you held my hand But I tossed it, didn't I? broken man but I found my Van dit moment Jordi Sheppard en Geronimo. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Ja, het is drie minuten over half drie geworden. We gaan kijken naar het weer. Hier is Dolly Tempirik. We gaan misschien ook luisteren, hè? Ja, mag kijken ook, ik hoor. Kan ook hè? Mag ook. ook. Even, even zwaaien naar ja, ja, ja, www.cfm-life.nl. Kan je kijken naar Dolly? Zo ja, broer, gezellig. Ja, oh, heerlijk. Ja. Maar goed, we gaan even naar serieuze zaken. Want uh, mensen, het was de laatste dagen zon over grote lenteweer. Maar juist in het weekend uh, laat de zon het afweten. De bewolking heeft vandaag dan ook de overhand... met alleen vanochtend afhankelijk nog een streepje zon. Het blijft droog vandaag en er waait een matige... en aan zee een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur gaat niet hoger worden dan 7 graden... maar door die stevige wind zal het kouder aanvoelen... dan dat we de laatste tijd gewend zijn. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... en heel lokaal kan er wat lichte motregen vallen. De noordoostenwind waait onverminderd matig tot krachtig... en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 4. Dan morgen. Morgen wordt ook een bewolkte dag... met niet of nauwelijks ruimte voor opklaringen. De noordoostenwind waait nog steeds matig tot krachtig en de temperatuur gaat oplopen naar maximaal 8 graden. Maar voor het gevoel zal het net als vandaag weer wat graden kouder zijn. Dan gaan we naar maandag, het weekend is alweer voorbij en ja hoor, u raadt het al, we krijgen de zon weer regelmatig. Wat gemeen. Weer. Heel gemeen! Heel gemeen, heel gemeen. Ik wil het eigenlijk nog niet eens voorlezen, zo gemeen vind ik het. Maar goed, een schrale troost is dat het wel droog gaat blijven. De temperatuur gaat gevoelig omhoog en stijgt naar een graad of 12, 13. En er waait een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind. Dan gaan we nog even door kijken om het hoekje bij dinsdag en woensdag. Nou, dan blijft het ook droog en gaan er ook flinke perioden met zon komen. De temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden en woensdag naar 12 tot 14. En er waait een overwegend matige oostenwind. Het mindere weerbeeld en het temperatuurdipje van dit weekend is dan ook maar tijdelijk. Maar helaas wel, als de meesten van ons vrij zijn. Dat was het weer. Zie het en dan! Voort. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl De website voor onze eigen weerman Lex van der Hoorn. I'm Even een momentje van rust met Lionel Richie or de All Night Long. Nou, dan gaan we het tempo weer een beetje opvoeren hè, met deze van Paul en Watts. Hier is Changes. Zo'n mooi stukje uit uh, deze serie van Paul Wats joh, de Changers. Ja, we volgen vandaag uh, niet de heren van Zoffert 1, nee, want die uh, voetballen niet. wel de veteranen heen spelen vandaag uit tegen Edo. En daar staat er op de, in dit moment 1 tegen 0. Dus Albert Jans, ze staan achter de heren. Oh, twee keer, dus, uh, twee keer 45 minuten hè. Werk aan de winkel. Hè? Ja. Nee, nou, je had het aan het begin van de uitzending uh, van Zoffert op zaterdag er al over. De Zandvoort pas gaat er weer aankomen. Ja, luisteraars, de Zandvoortpas zoals u hem kent, dat is hij niet. Maar de naam is hetzelfde. En om ons daar even over te informeren is aangeschoven Dylan de Boer. Dylan, van harte welkom in de studio. Dank je. De Zandvoortpas, niet voor Zandvoorters, maar voor... Toeristen. Kan je het kort even aangeven, want je, je bent nog in de aanloopperiode. In april wordt die officieel gelanceerd. Klopt. Dus de Zandvoortpas voor, toerisme, voor toeristen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Um, nou ja, we hebben gemerkt... dat. Uh, toeristen in zenterparks, op de campings die misten eigenlijk uh, ja, die wisten niet goed wat er in het dorp en in de omgeving te doen was. Maar het VVV geeft elk jaar een keurige brochure uit met, met, met uh, cafés, restaurants, strandtenten. Klopt, Daar doe jij niet op? Nee. Uh, wij willen zorgen dat toeristen uh, het dorp ingaan. En we willen ze dus eigenlijk lokken uh, door overal in het dorp bij bedrijven kortingen te regelen zodat de toeristen echt het dorp ingelokt worden. Dat ze echt uitgedaagd worden om ja, het dorp te gaan ontdekken. Ja, en dat ze natuurlijk ook weten... Uh, uh, waar ze een voordeeltje kunnen krijgen als Zandvoortse toerist... waardoor ze misschien wat sneller kennis maken met de Zandvoortse middenstand. Ja, klopt. Ja. Uh, we komen met een uh, apart boekje. Uh, ja, een beetje zoals het VVV dat ook heeft op A6-formaat. En daar komen alle acties in die meedoen. En daar zitten vouchers in of bonnetjes? Hoe moeten we ons dat voorstellen of verwijzingen naar? Uh, de toeristen die krijgen gewoon een boekje met alle acties erin. Zo, gewoon, een, om, gewoon een informatieboekje. Al op het moment dat ze inchecken? Hè? Dus op het moment dat ze inchecken, ja. Ja, dan kunnen ze kennis nemen van het feit van de Zandvoortpas. Klopt. En op dat moment kunnen ze beslissen of ze een, een pas willen kopen voor 7,50. Of dat ze gewoon ja, de informatie in het boekje gebruiken zonder de kortingen en zonder de aanbiedingen. Uh, Zo'n pas, is die uh, altijd geldig? Of is er een beperkte geldigheidstijd aan? Het past dus een maandje geldig. Uh, dat hebben we voornamelijk gedaan om ervoor te zorgen dat... ja, het is echt gericht op toeristen. Toeristen zijn hier een weekje, twee weken. Um, ja, en die hebben het dus niet he het hele jaar door nodig Nee, die natuurlijk. hebben het niet het hele jaar nodig. En het is ook om te voorkomen dat de... Dat de inwoners verzand wordt. Gaan <laughs> staan aan bedelen om zo'n pas dat, bij dat de die, uitgang. Ja, dat die de het hele, de hele jaar door voor 7,50 overal korting krijgen in het hele dorp. Het is eigenlijk een beetje om ja, de middenstand te beschermen. Slim gedaan, ja. ja. En, en wat, wat voor acties uh, zou ik dan aan moeten denken? Ja, dat kunnen verschillende acties zijn. We, we geven acties op, op horeca, dus restaurants uh, zijn we bezig, cafés. Maar ook activiteiten, surflessen, kitesurflessen, noem maar, maar op. Wat leuk. Kortingen bij het circuit hebben we slotenmakers die komen met een actie. Maar ook bij winkeltjes gewoon hebben we het over 10% winkelkorting of, of dat soort dingetjes. Ben, ben je trouwens niet bang dat er straks een hele... Want als zandvoorters als eenmaal boos worden dan gaat dat als een uh, lawine. Hè? Dat hebben we gezien met die herten. Heel, uh, alle zandvoorten staan zo'n beetje op hun achterste benen. Dat, de sand, dat er straks zandvoorters komen die zeggen van ja... Maar dat is even lekker. Die, die, die toeristen hebben allemaal voordeeltjes... en wij moeten er vol een pond betalen. Of ben je daar niet bang voor? Nee, dat is helemaal geen probleem als de, als de inwoners van Zandvoort het pas willen hebben. Kunnen ze die gewoon halen. Oh, ja, die dus kunnen dus gewoon bij interesse mag dat ook? Die kunnen gewoon naar, naar Center Parks of naar de campings... of naar ander verkooppunt. Maar dan moet je iedere twee weken een pas kopen, of niet? Iedere maand. Iedere, iedere maand. maand. Gewoon een maand gelden. Oh, okay. En wat, wat gaat die pas dus kosten? $7,50. $7,50. Ja, oh, okay. ja, klopt. Oh, Goed. sorry. $7,50. <laughs> uh, maar uit, maar uit. Je, je, je bent nu bezig om, om de ondernemers te benaderen. Hoe doe je dat? Ja, we lopen gewoon uh, door het dorp heen. We gaan een bedrijf binnen waarvan we denken... Van, nou, die zouden we er wel... Uh, waarbij we willen hebben. En dat benaderen we zo. Laten we zo dingen zien. Uh, we hebben een hele mooie site gemaakt. Met voorbeelden uh, op dit moment. Hij is nog niet online. We zijn nog druk bezig. Ja, wanneer wanneer wordt hij gelanceerd? In? We gaan be beginnen in april. April. Nog even terug naar het, naar het begin. Uh, je hebt, uh, laten we zeggen. Meestal doe je een vooronderzoek. Van, uh, dat, er, dat er behoefte zou zijn aan zo'n Zandvoortpas. Voor toeristen. Hoe is dat bij jou gegaan? Heb je ook een vooronderzoek gedaan? Ja, um, voor een stageopdracht. Uh, mijn neef die is ermee meegekomen, uh, voor de duidelijkheid. Die ja. heeft een stageopdracht gedaan voor school bij Centerparks. En daar kwam uit, uit het onderzoek dat ja, toeristen dus niet goed weten wat er in het dorp te doen is. Vandaar dat we hiermee zijn gekomen. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, want je komt hier aan en je bent natuurlijk eerst geïmponeerd door het park. En dan ga je natuurlijk eerst je, je voelhorens een beetje uitsteken. En dan langzaamaan ga je steeds meer dorp in. Maar ja... Het vertakt zich natuurlijk naar zoveel kanten en alleen al op het strand. Hè, daar wordt heel veel, is er heel veel aanbod van sportiviteiten en eten en weet ik veel allemaal. Dus ja, ik kan me best wel voorstellen dat het voor een toerist heel fijn is om te weten wat waar is. En dat er ook leuke acties voor de toeristen zijn. Ja, toch? Ja, klopt. Ja, en we, ja, niet alleen binnen Zandvoort, maar we gaan ook een beetje activiteiten rond Zandvoort Haarlem... Oh, regionaal Bloemdael, gewoon. Ja. Dat komt er een beetje uit. Ja, niet, niet heel wijd, maar ja, ja. we hebben natuurlijk niet alles in Zandvoort. Dus zo zijn we bezig met de kartbaan uh, net buiten Zandvoort. En ja. de skibaan uh, in Bloemendaal hebben we tegenwoordig hebben we contact mee. Dus, ja. Kijk eens aan. Dus de Zandvoort zelf, die hebben er ook nog wat aan. Ja, nou, we kunnen, dat is hartstikke mooi. Nee, dan, dan zelf heb zelf je daar geen last van je mee <laughs> en, en die verkooppunten, uh, beperken die zich tot, tot Centerparks? Of komen ze ook op andere uh, punten te, te, ter verkoop aangeboden worden? Um, nou, op dit moment zijn we inderdaad uh, rond met Centerparks, Camping de Lakens en Camping de Branding. En we hebben, of, volgende week hebben we een gesprek met de VVV. Dat zouden we erg graag willen hebben liggen. Ja, dat ja. is natuurlijk helemaal mooi. En we ja. zijn ook bezig om een opzet te maken om de pas ook bij kleinere uh, hotels en pensions te kunnen verkopen. Dus je hebt het druk? We hebben het heel druk. <laughs> Doe je het met z'n tweeën? Nee, we zijn met z'n vieren. Met z'n vieren, ja. Maar uh, de tweede van die hebben nog een eigen, eigen bedrijf ook. Het surfen, shoppen. Dus dat zijn ze ook allemaal volledig uh, aan het opbouwen nog. aanvaren. Stel dat en... er een ondernemer nu luistert. Uh, hoe kan hij met jou in contact komen? Als, het, als, als hij zegt, van, nou, dat lijkt mij ook wel wat. En voordat jij langskomt, dat hij contact, kan hij dan contact met jou opnemen? En hoe? Z zeer zeker, ik kan altijd. Uh, er kan een mailtje gestuurd worden naar info.zvpas.nl Die verstond ik niet. Info.zvpas.nl Oké. Okay. In... En... Ja. Ja, kijk anders eventjes op de site uh, ww.zvpas.nl. En daar, staat, uh, daar staan de contactgegevens op dit moment ook op. Oké, okay. hebben we iets uh, over het hoofd gezien? Je bent nog druk bezig om bepaalde acties erbij te krijgen. Daar ben je nu, zijn jullie nu hartstikke druk mee bezig. Klopt. De lancering formeel is in april. Ja. En dat gaan jullie dan ook uh, groots aankondigen in de diverse media? Uh, ja, we gaan uh, de site, die komt online. We gaan het op Facebook zetten. Verder zijn we er nog niet helemaal over uit wat we gaan doen, maar er komt wel wat. Dan hoop ik in april, als, als hij gelanceerd is, dat ik je hier, hier weer te zien. Want dan kunnen we daar nog, nog even bij, weer bij stilstaan. Gaan we doen. Nou, ik wens <laughs> je erg, erg drukke dagen toe. <laughs> en uh, als hij gelanceerd is, kom dan nog even weer langs. Gaan we doen, bedankt. Oké, okay, Dylan. Jij bedankt, bedankt voor je Hoi. komst. Heel veel succes. De Zandvoortpas, hij komt weer terug vanaf 1 april officieel. Hier is Billy Joel. Dat was uh, Billy Joel en de Uptown Girls. Zijn we er al een beetje uit de uh, redactie, of niet? Nee, z zijn we <laughs> ja. nog geen in, uh, in zware onderhandelingen op dit moment? Nou, daar moet je wel op rekenen. Ja, hè, ja toch <laughs> wel. Dat is wel als je. Ja, we hebben nog even bent. tijd voor, A een, uh, voor een kortje. Dus, uh, ja, nou, laten we beginnen met. Uh, Even terugkijken, want even over een ebola-veilingactie... ook al wel leuk om het te vermelden. Tijdens de laatste missie van de Karel Doorman was er een uh, veilingsactie. Stop ebola. Het KNRM-station Zandvoort heeft ook hier aan meegedaan. De veiling van meemaken van een oefening leverde 250 euro op voor Giro 555. Afgelopen zaterdag had de bemanning van de KNRM... tijdens de gebruikelijke oefening deze speciale gast aan boord. De marinier uit Hoorn heeft naar eigen zeggen een onvergetelijke ochtend gehad. Nou. Okay. waarvan akten. Dankjewel. Tot zover het eerste uur van dit programma. Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Met heel veel lekkere muziek en informatie.